De ministers Hennis en Plasterk hebben gepraat met premier Rutte en vicepremier Ascher. De grote oppositiepartijen hebben twijfels over het functioneren van minister Plasterk. Op de beurs is Twitter afgestraft voor de teleurstellende jaarcijfers. Het aandeel werd 24% minder waard. Twitter heeft moeite om veel nieuwe gebruikers aan zich te binden. In de laatste maanden van vorig jaar kwamen er 9 miljoen nieuwe gebruikers bij. Het waren er veel minder dan in de maanden daarvoor.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, at VPRO NMS. En u kunt ook mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen, VPRO.nl. We gaan het hebben over verliezers... Daar gaat hetzelfde over in onze samenleving die erg op winnen gericht is. Maar kunstenaars David Baden en cartoonist Gurka hebben een monument voor de verliezer opgericht. Manieren om de nacht door te komen als de slaap het niet wil doen... die krijgt u zomaar cadeau van Jan Willem de Vriend, violist en dirigent... en artistiek directeur van het Nederlands Symfonieorkest in Enschede. En u hoort ook een gesprek met dichter Annemieke Gerrist over haar nieuwe werk. Maar we beginnen met Thomas Verbocht. Hij is schrijver en columnist van de Gelderlanden. Hij heeft ook toneelstukken geschreven en romans. En deze week schrijft hij elke dag voor ons speciaal een verhaal. Hallo, Thomas. Goeiedag, Pieter. Hallo. Wat, uh, wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd, geraakt, bezig ik, ik zal het dus vertellen. Het was wederom, uh, zoals deze week uh, iedere keer het geval is: een heel klein berichtje. Dat zijn dit ook de keer, leukste. Dit, ja, dit keer op de sportpagina van de Volkskrant. En op, boven het berichtje staat: ineens staat Poetin. In de eetzaal. En ik, ga er, ik, ga er even, ik zal het stukje voorlezen, dan wordt dan, dan, dan het wel duidelijk. Is dat goed? Ja, ga je gang. Je zit ergens te eten in een restaurant of cafetaria en iemand spreekt je aan. Dat valt nooit mee. Het ergste is, het ergste is dat wanneer je, het op, wanneer je op straat eet. Ik ben daar geen voorstander van, maar soms moet het. Het is namiddag en koud, je hebt nog een paar uur werk te gaan. En dan kan een patatje oorlog hoogst noodzakelijk zijn. En terwijl je dat aan het opeten bent, blazend en in gevecht met een loopneus... sta je ineens oog in oog met een geliefde van vroeger die vraagt hoe het gaat. Of zoals mij laatst overkwam, een collega schrijver die vroeg of ik lekker bezig was. Dat niet sloeg op een patatje oorlog, maar op mijn nieuwe roman. Ik vind de vraag of ik lekker bezig ben altijd moeilijk te beantwoorden. Want ja, wanneer ben je lekker bezig... Ik dacht eraan toen ik las dat president Poetin gisteren onverwacht in de Olympische eetzaal binnenkwam. Waar de short-track schaatsers zusjes Jara en Sanna van Kerkhoff, brood zaten te eten. Ze aten brood met hagelslag. Die hagelslag hadden ze uit Nederland meegenomen, want in Rusland kennen ze geen hagelslag. Poetin kwam aan hun tafeltje staan en vroeg of het smaakte. De vraag of iets smaakt kan ook lastig zijn, zeker nu. Poetin die die vraag stelt terwijl hij naar de hageslag kijkt. Zelf ontbijt hij natuurlijk met varkenskop en harde koude aardappelen. Sanna van Kerkhoff zei dat het lekker was. Einde gesprek. In de voorstand staat dubbele punt. Hij vertrok naar een andere tafel. Voordat Sanna van Kerkhoff kans had gehad het gesprek op homorechten te brengen. Natuurlijk, ze was er een aangewezen persoon voor. Ze valt immers op vrouwen. Maar ze had al gegeven geen item van haar geaardheid te willen maken. Zo heet dat, een item van je geaardheid. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was die verdomde hageslag. Daarbij kun je nergens over praten. Zeker niet als iemand vraagt of het smaakt. Ja, ja prachtig. Ja dat, is ja, dat is natuurlijk ook het, het mooie aan de hele discussie over, over, uh, over de Spelen. En het, ja. het aanhangig maken van thema's en het druk uitoefenen. Dat, dat het inderdaad dan daarop aankomt dat je dan, dat je dan boven de hagelslag... of tijdens een staatsbanket... want dat geldt natuurlijk voor Mark Rutte ook. Als hij ja, op staatsbezoek gaat en dat hij dan ineens... halverwege de soep en, en de paté moet zeggen van... oh ja, hoe jullie met homo's omgaan, dat kan echt niet. Je ziet het hem zeggen ook. En, en, en, dan, en, dan, en dan ik goud... Poetin waarschijnlijk een beetje beleefd en dan is het gesprek weer afgelopen. He, dat, ja, dat is natuurlijk een, een hele bespottelijke, potsvierlijke gang van zaken, ja. Maar ik vond het wel, ik vond het wel mooi dat die, die twee meisjes dan, die, die Haag zat, zat de heen, staat dan, Poetin. Ja, het bericht staat ook dat de ene meisje zegt ook, ja, hij was veel kleiner dan ik dacht. Een klein mannetje, zei ze. En zij mag, ik mag het zeggen, zegt ze, want ik ben zelf ook klein. Ja, ik vind het allemaal van die prachtige details, ja. Ja, dat, dat zijn natuurlijk de mooiste verhalen. Het is dus eigenlijk misschien nog wel interessanter op dit moment... dan, dan de Olympische Spelen zelf. He, de, ja. de, de kleine dingen over dat het gras misschien ergens geverfd wordt... of, of, of dat soort dingen. Of, uh... Ja, vind ik ook. Al deze, al deze details. Ja, ik, hoop, ik hoop er komende de dagen er heel veel van te horen. Ja. Van, de, van de kleine berichten. Nou, dit, dit, was ja. een, uh, dit was een mooie. Morgen krijgen we er uh, weer één. Ja. Ik, ik, ik, ik weet eigenlijk niet waarom, maar toch een traditie van gemaakt... je elke dag te vragen wat, wat morgen het plan is. Dus dat doe ik dan nog één keer. Ja, nou ja, morgenmiddag ga ik, ga ik, uh, is er een bijeenkomst van het Fonds voor de Letteren. Ik heb in een commissie gezeten die literaire tijdschriften uh, mocht subsidiëren. En morgen praten we met die redacties over hoe het gaat. En morgenavond ga ik naar de première van uh, De Passievrucht in de Nieuwe Lamar. Het stuk van mijn oude vriend Karel Gaster van Loon. Nee, niet, niet zijn stuk, want hij, hij leeft niet meer. Maar van zijn boek hebben ze een uh, stuk gemaakt. En ik hou een beetje mijn hart vast, maar ik ga toch, toch even kijken. Nou, een hele drukke dag dus morgen. En dan ook nog een uh, verhaal voor ons schrijven. Ik verheug me daarop. Thomas, ja. uh, graag tot morgen. Okay, en dank je wel. Oké, okay, dag. Uit Londen komt het trio London Grammar. Vorige herfst verscheen hun debuut-cd If You Wait. En dat werd al eens omschreven als de ideale soundtrack voor de quarter Life crisis We draaien een nummer dat ook al op de eerste stond: Metal and Dust. London Grammar heette het ensemble dat dit uitvoerde, en het nummer heette Metal and Dust. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit Meer Slapen. De komende weken zal het vooral gaan over winnen met de Olympische Spelen. Maar we hebben ook wel heel veel te verliezen. De grote We Hebben Alles Te Verliezen Show heet het in het Cobra Museum. Want uh, dat we veel te verliezen hebben, dat was een thema... waar kunstenaars David Bade en Kabagurka, bekend van zijn cartoons in NRC Handelsblad... in het Cobra Museum een monument voor wilden oprichten. Het verlies. En daarom gaan ze de hele week in een ambulance op zoek naar het verlies van Amsterdam. Op de vuilnisbelt in de sportschool, het winkelcentrum... zoeken ze letterlijk naar verloren voorwerpen... en verhalen van mensen die iets verloren zijn of hebben verloren. En Nicolaus stapte met hen in de ambulance... en bezocht samen met de kunstenaars drie oudere dames... in verzorgingshuis Klaasje Zevenster. We gaan nu een, uh, een bejaardenhuis uh, opzoeken... waar we eigenlijk uh, ja, de mensen willen... Uh, vragen hoe het is gesteld met hun verlies. He? Hoe het wat? Met hun verlies gesteld is. Ah, hun verliesconditie. Ja, <laughs> ja de, de vraag wat we te verliezen hebben, die, uh, die is pregnant. Nu twee weken in ons uh, leven. Die is misschien in ieders leven altijd wel heel belangrijk. Maar ik denk zo bij bejaarden is dat, de, is dat enorm belangrijk. Want ja. die mensen hebben zoveel meegemaakt. Die moeten wel heel veel verloren hebben. Want anders worden je niet zo oud. Stroos, is trouwens een van de typische... Uh, Uitspraken van bejaarden: van ja, ik, ik heb geen vrienden meer. Uh, eenzaam. Dus eenzaam Alleen. Ja. ja, de ambulance wordt even stilgezet, de motor. Ja. We gaan in een V8 diesel. E en <laughs> mogen jullie mee hoor in de ambulance. Ja, v mag, mag mee? ik mee in de ambulance? Ja, als je dat wil. Turbo, diesel. Turbo diesel. Dat is wel een beetje met de deur in huis vallen, met zo'n ambulance naar een bejaardenhuis. Ja, maar je moet, ook, ja kijk, je moet het ook een beetje aankleden. Hè. En het moet ook een beetje leuk zijn. En, en, en we weten ook, maar de ambulance komen we wel overal doorheen. weet je wel? Want Wat is er erger dan in de file staan als je naar een bejaarde gaat... die ja. misschien al dood is, tegen je eraan komt, om over zijn verlies te kunnen spreken. Ja. Wat doen we de gele jas aan? Ik, ik denk dat jij in dat bed moet. Of die brancard? Ja, die brancard. Want dan, ja, dan zit jij het... maar op de brancard. Ja, en dan, dan gaan wij we daar we jou verzorgen. We hebben geen momenten te verliezen. Als je daar gaat zitten, mag je aan deze kant je voeten doen. Ja. Tegen de ijzeren rand. En ik wil je, je van okay. en, ik wel je Oké. We doen er bij de aanzetten. De ambulancier. Ik vond het heel ja, uh, ontnuchterend eigenlijk dat jullie het woord ambulancier niet kennen. Want wij kennen al duizenden jaren dat woord Weet je, heel veel kunst en kunstenaars die, die zijn met dat grote thema verlies altijd wel bezig. Daar zijn symfonieën op gebaseerd. De grote kunst heeft daar altijd met dat thema te maken. Maar dat is vaak een introspectie van een kunstenaar. Precies. En dat is het bij ons uiteindelijk ook wel, want wij gaan het niet, niet, niet echt participerend maken, maar wel het incasseren. De, de receptie, de ontvangst van de inspiratie, die, die maken we heel actief en heel erg uh, open. En jullie vragen de mensen in Amstelveen ook... naar hun verlies? Ja, ja dus, dus zij zijn eigenlijk onze voeding nu even... Maar die, wat dat je zegt van verlies... en dat, ja. dat, dat dat niet over onszelf gaat... maar uiteindelijk denk ik... en we zijn natuurlijk nog iets te vroeg nu... maar ik denk dat we over een paar dagen wel gaan ervaren... dat. Het verlies van de meeste mensen. Het verlies van wat wij meegemaakt hebben ook is. Snap je? Ja. Ja. En dat je dus eigenlijk met iets... Uh, ja, toch toch met, de twee, met de twee dingen tegelijk bezig bent. Ja, zit. en zeker omdat we het uiteindelijk gaan uitvoeren. Mm. Wij gaan maken. Gisteren stonden we eigenlijk al te trappelen. Nee. Maar wat ga je maken? Schilderijen. Uh, een sculptuur. Uh, een gezamenlijk werk. Uh, schilderij en sculptuur zelfs. Door elkaar heen. Ja. Ik heb trouwens nog een goed idee voor... Uh, ik zal ja. het je straks zeggen. Maar het is dus van deze ervaringen die jullie van mensen te horen krijgen, maken jullie een werk. Ja, maar ook, ook vanuit, uh, zoals gisteren waren we op de vuilstort, op de milieustraat hier. Dus daar, kan, daar, daar, worden, ja, daar ga je in vuilnis bakken, in, in containers ga je roeren. Dus daar zijn ook dingen die weggegooid zijn. Dus is ook verloren materiaal. En dat. Uh, dat hebben wij verzameld. Keu zeer ja. intuïtieve keuze. Het, het gekke was, op een half uur tijd eigenlijk, hebben we ja. daar gewoon prachtige dingen gevonden. Dat je eigenlijk van denkt van, ja kom. Wat die, dat? die spiegel bijvoorbeeld. Daar heb ik nog aan gedacht. Waar staat die? Ja, maar die, heeft, die is daar. Ja. Dus dat, Flat screen. Ik, ik vannacht droomde ik in ieder keer van die, van die spiegel. <lacht> ja? Ja. <lacht> <lacht> dat was zo, daar ook iemand die we daad gemist hebben. Die dan de, de huisraad van zijn overleden moeder daar kwam afzetten. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld... Well, ben, ben jij dan niet bijgelovig? Ik had later dat ik daarover naast, dat dus ik dacht, nee, we, man, mocht, we mochten bij, dat brengt ongeluk. Bijgeloven brengt ongeluk. Wist je dat niet? Aberglabe. Ja. Ja. ja. Zo. <lacht> ja, ja. Ah, ja rekenen, ik kijk er wat er gebeurt, hè, wie wij ontmoeten. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Ik ben Alexa ja. ja, en ik. Alexa en U bent. Ja. Zo. So, wat leuk. Dat u bereid bent om met ons te praten. Ja, we weten nog niet precies hoe het, wat, wat, wat het inhoudt. Nee, wij nee. ook niet. Ja, dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we, dat dat gaan we ja, dit is soms. Ik heb in mijn jeugd nooit over verlies nagedacht. Nee. Maar uh, als je ouder wordt, dan ga je verliezen. Hè? Ja. Ik bedoel, al, al lichamelijk al. Ja. Alles gaat achteruit. Ja. En uh, ja, je partner en uh, yeah, ja. een heleboel dingen. Nee, ik vind het word, uh, verliezen verkeerd. Het is eerder bewaren. Juist. Ah. Dat is een mooie. Kunt u iets meer toelichten wat u daarmee bedoelt? Dat je uiteraard als je oud wordt, hè, ja. steeds meer waardevolle herinneringen houdt. Dus, eh, uh, ja. ja. Nooit aan, zelf aan gedacht, ja. aan die uitdrukking, dat is inderdaad, hoe ouder je wordt, je verliest maar het wel, maar, maar je hebt de herinneringen en dan, dan heb je dat, toch. dat ja. is fantastisch. Hè? Ja. ja. Ik ben 81. U bent op Frans? Ja, ja. Maar we woonden al heel lang in Nederland. Ja, 60 jaar. Ja. Zo. En hoe kwam u verzeld in dit? Ah, de liefde. Ah. <laughs> Die <laughs> brengt mij. Herinnert u zich ja. nog de tijd dat je in Frankrijk woonde? Dat is super, ja. Dat mist u nu juist? Ja, ja. Hoor... nu meer. Je hebt de tijd voor. Ja, dat ja. is het verlies van nu. De en mis je dan bijvoorbeeld het eten, het lekkere eten? Nou, dat niet. Het is meer de cultuur. Hani <hazien> en verder? <verhaal> Burgman. Burgman. Burgman van Beuzenkom. Van Beuzenkom is mijn meisje. Ja. Mannen die zijn helemaal gepeerd. Ja. ja. De, de mannen. De, de, de, de... De ja, mijn man. Ja, die zijn allemaal. Ja. Ik ben 82. En mijn man is in 2012, dus nog maar kort geleden, overleden. En die heb ik heel lang verpleegd. Ik had hem beloofd dat ik hem niet naar een verpleeghuis... want dat wilde niet. Hij was ontzettend angstig. En, en uh, ja, je, je belooft dat dan. Je weet ja. niet wat je belooft eigenlijk. Ja. Nou ja, en op laatst heb ik het niet volgehouden. Dus de laatste vier maanden is hij in een verpleeghuis geweest. Ja. Dus nu, nu mijn man overleden is... dat ik opeens weer nieuwe kansen heb en zo. Ja. Ik bedoel... Uh, ik heb de hele tijd niks gekund, omdat ja. ik mijn man moest verplegen. Maar ik bedoel, nu kan ik weer alles. Ik, ja. ik ga naar uh, musea, ik, uh, volgende week ga ik naar Leiden. Is dat weer de winst? Ja, ja. ja. eigenlijk is het, ja. Zonder dat um, het, het klinkt dan een beetje uh, niet aardig, maar dat bedoelt u niet zo? Weet je, nou, leeft... ik, ik, ik zit wel eens te denken van, ja, eigenlijk is het heel raar dat uh, met de, de overlijden van mijn man... voor mij die ruimte weer is gekomen... dat ik eigenlijk uh, best wel gelukkiger ben nu. Ja. En ja, dan voel je je daar weer schuldig over. Dan denk je, ja, goed. Ja, hij, hij ging dood en ik word er gelukkiger van. Ja, dat en hij nooit. Dus ja, stop. gek is dat, hè? Ik had arts willen worden. Dat is nooit gelukt. Dankzij de Duitsers. Oké, onderdank, zei de Duitsers. Okay. Onda, dank, zei de Duitsers. Nou ja, je moest ja. op een gegeven moment Door. een loyaliteitskarakter tekenen. Ja. Als je verder wilde gaan. Ja. En dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Nee. En, u, u, en uw man is, is circa 30 jaar geleden overleden. Ja, die is. Uh, ja. ja, Ja, als je zo oud wordt, hè, dat denk ik zo. Maar dan toen was u jong, jongen. toen was u 60 ongeveer. Ja. Is, is er daarna, sorry voor mijn impertinente vraag, maar is er daarna nog een andere liefde in uw leven geweest? Nee. Nee. En wij gaan hoofdzakelijk ook eerder weg en wij hebben ook relaties en vrouwen, hij, hij heeft er heel veel. Nee, uh, ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar um, um, u, u bent vijf jaar weduwe. Ja. En, en, en ik merk er nu dat u met heel veel liefde net over uw. Uh, Verleden. Ja. ja. Absoluut. Maar er is ook geen uh, geen ruimte. toch. Ja, maar er is geen ruimte voor voor uh, gedachten aan andere nee, nee, nee, nee, liefdes. Nee, nee, dus oh nee, dus nee helemaal niet. Nee. Nee, nee. Die bewaken gewoon is vanwege uh, is geweest. Ja. Ja. ja. Bij ons was het nogal arm thuis. En mijn broer die kreeg de voorkeur. Die was ook trouwens intelligenter als ik, dat wel. Maar ik wilde graag naar de MAVO, maar dat mocht niet. Ik moest naar de naaischool, want mijn moeder vond het goed voor een meisje om naaien te leren. En daar had ik een afschuw van. Uh, ja, mijn opvoeding is langs de randen van wat ik daar nodig had. Dus Engelse handelscorrespondentie, recht en wet, teno en typen. Maar mijn algehele ontwikkeling, dat stelt niks voor. Nou, zeer Nou ja, ik had heel erg uh, uh, rancune tegen die dubbele moraal die bij ons thuis heerste. Hè? Hoe, hoe zat het, dat dan? Met nou het, ja, als, als, als ik ging, ging dansen en ik kwam vijf minuten te laat thuis, dan kreeg ik straf. Ja. En mijn broer kwam dronken thuis of kwam een hele nacht niet opdagen. En dan lachte ja. mijn vader om. En dat is wel waar. En, zet... en ik heb nog steeds het gevoel. Je bent een beetje boos, hè? Ja, ik ben nog steeds ja. boos. Ja. ja, want zo heb ik altijd de gevoel gehad uh, dat ik het te goed heb gehad. Te goed heb, te goed. Gehad. Mijn moeder was een Engelse. Maar ze was, ze was een Victorian lady. Ja. <laughs> ja. Ze, het is mij nooit duidelijk geworden, maar toen ik ouder werd heb ik er veel over gedacht. Wat deed ze eigenlijk? Ja. Ik geloof eigenlijk dat ze niks deed. <laughs> okay. want, de, want ze heeft ons niet opgevoed. Nee, door wie werd u opgevoed? Door een kinderjuffrouw. Een ja. geweldig mens. Ja, een geweldig ja. mens. Ja. ja. Ja, als ik dat dan zo hoor van niet dan denk ik, wat een verschil. Ja. Hè? En eigenlijk, als je dan oud wordt... ...dan word je een beetje allemaal weer allemaal hetzelfde. Hebben jullie nog een vraag aan ons? Ja, wat ga, je, wat ga je ermee doen? Daar moet ik over nadenken. Daar gaan jullie over nadenken. Ja. En nog even uh, een te drinken en zo. Dat soort dingen. <laughs> Hij is een bel, hij wil meteen weer een vriend <grijg> Nou, ik vond het heel leuk. Ja, voor de dood dat het gedaan ja. Ik vond het ook leuk om, om, om van anderen te horen. Ja, ik hoop dat. Ik vind het leuk om vrienden Je horen. Dank Ja, dat is goed. Ja. Ja. Niet zo minder waarde doen. Echt niet nodig. Mooie vrouw. Dat doet super. We staan weer buiten naast de ambulance. Zijn jullie tevreden? Ja, ik vond het... Ik vond het... Ik vond moe. Ja, ik vond het moe. eten, man. Ja. Wat M is dat intensief? Ja, ja ik, ik... ik ben ook wel emotioneel, ja, merk ik. Jij hebt daar heel erg uh, doorgebracht. Ja. Ik, ik zat meer... Ik wil over seks hebben. Jij was heel <laughs> tijd over seks <laughs> bezig, eigenlijk. Dat heb ik... Dat is eigenlijk het enige waar jij... Nee, nou gaan heeft. we weer grappen maken. Maar, nee, maar ik was doen. heel... Ik was... Ik, ja, ik ben nu heel moe. Omdat ik wel ook... Ja, te emotioneel vindt. Ja. Bij, bij, bij deze routine, routine het ook, dames. Uh... mij heeft het ook een zekere rust met die vrouwen, spreken Ja. Ook omdat je zoiets hebt van, ja, die, zijn, die hebben een heel traject afgelegd. En dan komen ze met antwoorden die wij eigenlijk misschien ook wel hadden kunnen verzinnen, maar toch niet echt. Hè? En waarom word jij er emotioneel van dan? Nou, je koppelt dat aan, uh, ik koppel dat bij mijzelf, aan mijn eigen uh, ouders ook. Ja, het is altijd weer spiegeling naar jezelf natuurlijk. Maar ook gewoon, je, ja, je bent het is dicht zo... bij de dood of zo voelt het ook. Ook, ja. Heel dicht bij de dood. Ja, en dat, toch ook dat, dat je zo oud kan zijn. Dat, ja, dat wist je natuurlijk wel. Maar het werd nu wel weer even zo duidelijker gemaakt door die dame dat, dat die boosheid zo kan uh, zich manifesteren. Dat je dat bewaart ook. Dat je dat, ik, dat, ik dat, ik je dat mooi, niet hoor. verliest. dat, is, dat, is, dat dan houdt haar ook jong, hè, die boosheid. Pas op. Ja, dat heeft dat is energie. Een, dat is een positieve kracht. Hè. Dat ja, dat is heel... Uh, Pist. Ja. Heel en. moeilijke vraag, eigenlijk. Hè. Wat is je Want dat gaat wat je grootste verlies Dus als je dat van de eerste keer vraagt, dan... Maar ik vond het wel tof om hem zo lang mogelijk achterwege te houden, die vraag. Ja. En dan krijg je toch wel het antwoord, eigenlijk, hè. Ja. Zo. <lacht> zo, weer naar binnen. Ja. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo... ...intens gingen spreken. Ja. En hey, Ik heb net gehoord, je moet niet meteen vragen naar het grootste verlies. We zijn nu op de terugweg, dus ja, nu kan okay. ik het wel vragen. Ja. Wat is dan jullie grootste verlies? Uh, mijn grootste verlies? Ik denk de jeugd, denk ik. En dan natuurlijk ook, uh, ja, dan kun je zeggen, de, uh, de moeder van mijn oudste kinderen is gestorven. Dus dat was ook wel een, een hele... Uh, ja, dat is iets dat je nooit kunt uh, goedmaken, zoiets. Hè. Dat is en dan je eigen jeugd eigenlijk, hè. ik ben 57, dus ja, ik heb al, kan al een klein beetje aanvoelen hoe het is om 80 te zijn. Nog een klein beetje, 90 zelfs, nog niet echt veel. Maar dat is inderdaad zo, je bent je jeugd voor een stuk kwijt. Maar zoals dat ze nu zeggen, je hebt die herinneringen, dat is ook wel leuk. En ik zou zeggen, de ervaring is een geweldig cadeau dat je krijgt. Dus dat verliezen van de jeugd is niet per se heel erg? Nee, ik ben blij dat ik het gehad heb. Maar aan de andere kant, ik heb de ervaring in de plaats gekregen. En bijvoorbeeld als ik nu vandaag een tekening maak, dan kan ik die maken met uh, de kracht van de jeugd. Maar met de ervaring van 30 jaar uh, werkzaamheden. Ja, dus, dat is fantastisch. Ja, je moet dat wel bewaren. En dat is wat dat er heel belangrijk is, als je met die oude mensen ook spreekt plots merk je, ze hebben nog de kracht van de jeugd. Die boosheid, dat is de kracht van de jeugd. Ja. Uh, die wijsheid van die mevrouw die naast me had, van ons, dat was ook... En, en die, die keltische, dat is de kracht van de jeugd. Zeker. Het, het bejaard zijn, dat is natuurlijk... Ja, dat is, dat is het stijlvallen, hè. Dat is waar we zo bang voor zijn. Hè. Dat, dat alles stilvalt en dat je gewoon niks meer doet. En je, ja. Gurka en David Baden doen onderzoek naar het verlies. En dat uh, resultaat van het onderzoek zal uiteindelijk te zien zijn... in het Cobra Museum in Amstelveen. Deze maand verschijnt een nieuw album... van de Amerikaanse singer-songwriter William Fitzsimmons. En die plaat heet Lion. En daarvan horen we nu alvast één nummer. Fortune. William Fitzsimmons en het nummer heet Fortune van een album dat binnenkort zal verschijnen. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door slapeloze nachten heen trekt. En vannacht is dat Jan Willem de Vriend, violist, dirigent en artistiek directeur van het Nederlands Symfonieorkest in Enschede. U hoort nu uh, Ray Charles. Dat is uh, waarschijnlijk niet wat Jan Willem, de vriend... als violist, dirigent en artistiek directeur... van het Symfonieorkest Door de Nacht en helpt. Hoewel, je weet het niet. Maar laten we eens kijken wat, uh, wat hij zelf had meegenomen. Voor mij is het gevoel dat ik het ongelooflijke voorrecht heb... en ook eigenlijk niks anders kan... en me eigenlijk steeds ook niks anders bezighoudt... dat ik de muziek heb. En dat ik dat op een of andere manier... nog altijd wil doorgronden of wil begrijpen... of iets mee wil kunnen pakken. En het is me eigenlijk nog nooit gelukt. En ik ben zo onwaarschijnlijk altijd gefascineerd... dan hoe dat dan bepaalde componisten wel lukt. En ze iets op papier kunnen zetten. Dat mij dat regelmatig door de nacht heen helpt. Of uh, eigenlijk naar de morgen toe brengt. Want uh, ik kan er letterlijk soms niet van slapen. Maar toch ik me dan een ongelooflijk gelukkig mens. Omdat ik met iets bezig ben wat mij bezielt. Wat mij bezighoudt en wat mij energie geeft. Ik heb het voorrecht als chef-dirigent bij het Nederlands Symfonieorkest bijvoorbeeld... om zelf te bepalen welke stuk ik mag dirigeren. Bij het commotementelkonsort Amsterdam, 32 jaar lang alle programma's gemaakt. Altijd zelf. Ik kon mijn eigen zoektocht maken, kan ik nog steeds. En uh, nu ben ik bezig met onder andere de shipfoem van Haydn... En ik vind het alleen al buitengewoon, buitengewoon fascinerend... wat die man in zijn hoofd omgaat, uh, hoe hij met de schepping bezig is... en hoe hij ook eigenlijk, en dat is heel bijzonder uh, theologisch gezien... als een van de eerste, oude man die hij al was, zegt... en dat klinkt voor ons nu heel gewoon, maar dat dieren, natuur en mensen eigenlijk gelijk zijn. Allemaal van God geschapen en we zijn allemaal daarin uh, gelijke wezens. Terwijl daarvoor... het was het gedachtegoed, of daarvoor en toen... en nu heb je nog mensen die gewoon zeggen... ja, wij zijn superieur als mensen. En daaronder, en die natuur, die kunnen we maar uitbuiten... en opeten wat we willen. En nu, nu kom ik dat tegen... bij de chef van Haydn. Ik, ik doe het stuk voor de derde of de vierde keer. Maar dat spreekt mij nu ineens ontzettend aan. Dat, dat en dat helpt mij zeer door de nacht. Meestal word ik heel erg wakker, uh, dus ik krijg een behoorlijke hartslag... en ik zit erg dan aan die dingen te denken. En tegelijkertijd word ik ook heel tevreden. Ik word buitengewoon, want ik vind het heerlijk om met dat soort dingen te mogen bezig zijn... en je te kunnen ja, verdiepen in die noten en de persoon die die noten heeft gemaakt. Dan, word ik een heel, uh, dan voel ik me gelukkig, voel ik me eigenlijk goed. te worden. Ik begin het he, altijd zo te Ik dacht altijd, nou, als ik dat even door onder de knie heb, dan. Uh, dan uh, dat houdt inderdaad misschien ook van. Maar misschien ook wel heel erg goed. Heel erg goed, want je ontdekt ook weer steeds nieuwe dingen. Eh. Kijk, natuurlijk kende ik de laatste strijkortetten van Beethoven of zoiets, maar ik heb het laatst weer gehoord. En ik dacht van dit is. Dit is zo ongelooflijk wat die man heeft opgeschreven. Dit is zo. En ik kan s'nachts in mijn bed liggen en dan gaan flarden van zo'n strijkertet door mijn hoofd. En dan. Uh, ja, dan, dan, dan heb ik daar een, een bepaald beeld bij ook wat, wat, wat, ik, wat ik denk over Beethoven. En dan, ja, dan kan ik ook in slaap vallen, maar ik kan er ook heel erg lang bij wakker blijven. Maar dat kan ook zijn als ik volgende week uh, de Rijnissen van Schumann doe. En dan, dan zie ik hem voorgaan dat hij daar verhuist en naar dat nieuwe orkest gaat. En het ultieme gelukt, denkt gevonden te hebben met dat orkest. en Het nieuwe leven wat hij kan doen. Zijn muziek die hij kan maken. Die hemiolen die er doorheen schieten van die... Uh, en, en hoe hij dan aan het zoeken is aan de ware kunst... Hoor, door de metriek ten opzichte van juist iets heel lyrisch te zetten. Van... <totstukken> en dat dan op een gegeven moment tegelijk te verbinden in die symfonie. Hoe hij daarmee bezig is en die zoektocht. Want hij heeft een soort vaste bodem dat hij dat aandurft. Dat, ja, dat, dat, dat, dat brengt je mooi door de nacht. <totstukken> Het is componeren, is denk ik ook, uh, net als dat je viool speelt of dat je dirigeert, is het natuurlijk ook een heleboel techniek. Hè? Je moet gewoon een enorme beheersing hebben van, van het matier wat je, wat je gebruikt om je dingen te kunnen zeggen. En of het nou een instrument is of je handen. Of, uh, en dat is met componeren ook. Dus als ik nu zou willen gaan componeren, dan denk ik dat ik eerst een jaar of vijf, zes gewoon heel hard moet gaan oefenen en studeren... om. Om überhaupt te beheersen, die noten op, de, op papier te krijgen. om vervolgens dan eens te gaan denken. wat wil ik eigenlijk op papier te gaan zetten? Dus uh, dat heeft daar wel. Uh, dat heeft daar wel mee te maken. Ik, uh, ik zou dat denk ik niet kunnen. Ik, wel, toen ik een klein jongetje was, toen heb ik heel graag uh, wel gecomponeerd. Maar ik had een oudere broer die is componist. en op een gegeven moment dacht ik, ja, als hij dat doet, dan hou ik er maar mee op. dat doet hij toch beter. Dus uh, daar ben ik ook maar mee opgehouden. Maar ja, eigenlijk zou je natuurlijk moeten componeren. dat is natuurlijk. het ultieme het lijkt mij ook. Als je die taal beheerst. Nou nee, ja, nee, dat kan het niet. Al dus uh, violist, dirigent en artistiek directeur... Jan Willem de Vriend. Van de klassieke muziek gaan we over naar de soul-muziek. Niet Ray Charles, maar wat echte West Coast Blues soul-muziek uit de jaren 50 en 60. Ray Agee nam heel veel platen op. Verwierf een beetje faam met zijn versie van Tin Pan Alley. Maar helemaal doorbreken is hem nooit gelukt. En dat terwijl hij dat eigenlijk best verdiend had. Luister maar naar Soul of a Man. Hier is Ray Agee. The soul of a man <laughs> What makes a woman Understand Oh yes it is And in everything you do you'll always be your very best friend she will Because the soul of a man That's the life of Mother Nature's land Oh, yes, he is Sing the song nature's land oh yes it is now please don't push me around just to see how hard I fall Don't wanna fall. No, no, no, no, no. You know the soul of man Beauty of Mother Nature's land. Oh yes it is Lijkt wel erg op Ray Charles, maar nou, misschien wel even mooi. Ray Agui, the soul of a man. U luistert naar Radio 1, de VPRO, nooit meer slapen. Eerder vanavond presenteerde dichter Annemieke Gerrits haar nieuwe bundel in 2008 debuteerde ze met het werk Wat is een Huis? De thema's Thuis en Plaats zijn haar blijkbaar nog steeds blijven bezighouden. Want haar nieuwe verzameling heet Het volume van een logeer. Verslaggever Maarten Westerveen sprak af met Annemieke Gerist... op een van haar vele logeeradressen. En al daar aangekomen las ze een fragment uit het titelgewicht. Het volume van een logeer. Twee bedden. Eén van een gezin en één van de logees... gescheiden door een dunne wand. De logees wordt onderdeel van het gezin... door wakker te worden... wanneer het gezin wakker wordt... en geluiden gaat maken. Andersom... de logees die de geluiden maakt... maakt geen verschil in het gezin. Het gezin is steviger... dan één logees die vreemd is. Toen jij... Uh... En zei dat we je op je logeeradres konden uh, ontmoeten? Ja. Nou ja, dan hoop je op een logeerkamer. <lacht> dit is een echte. Ik bedoel, niets doet je zo voelen dat je ergens logeert als deze denk ik. Kan je hem? Nou, zou je hem kunnen beschrijven waar we nu waar we nu zitten? Wat voor een kamer? Nou, ik, ik weet dat dit uh, de speelkamer is van de kinderen van de vrienden van mij. Dus we zitten nu in de speelkamer voor kleine jongens. Um... Ja, één wand is helemaal uh, geverfd met uh, bordkruid. Dus we kunnen ze tekenen en weer uitwissen. Uh, en er zijn, is monster behang. Dit hebben ze helemaal uh, speciaal voor gedaan. Dus heel trots op zijn jongens. Ze hebben me alle monsters laten zien. Ik vind het heel leuk behang. En ik zit uh, op het bed. Um, en dit bed is nu vierkant. <laughs> en uh, dat kan je uitklappen. Dus als ik hier logeer, dan... Uh, en wordt het uitgeklapt tot een bed en nu. Uh... Voel je hier thuis als je hier, uh, als je hier logeert? Ja, heel erg. Ja, heel erg. We hadden het erover, hè. waar zullen we afspreken zijn? Nou ja, zo'n logeerplek is wel echt. Nee, is toch wel heel erg belangrijk voor, uh, voor die bundel ook. En waarom is dat zo? Nou, ik denk dat deze logeerkamer exemplarisch is voor uh, alle logeerkamers waar ik uh, ben. Deze is natuurlijk specialer omdat het vrienden zijn, maar ik logeer vrij veel bij vrienden. En wat ik uh, daar exemplarisch aan vind is dat ik schrijf in um, tussenruimtes. Dus ruimtes die niet van mij zijn, uh, maar waar ik me wel heel erg thuis voel. Want ik voel me vaak heel erg thuis in ruimtes waar, die niet mijn huis zijn. En ik zoek, ik zoek altijd naar waar is die grens dan? En waar, wat maakt nou dat iets een thuis of een huis is? En als ik in, uh, ergens logeer of um, onderweg ben in een trein, heb ik het ook... dan op de een of andere manier kan ik dan beter uh, dat, het grenzeloze van die ruimte... of van, van die tussenruimte, de, kan ik beter mijn, mijn, mijn eigen werk... en mijn eigen gedachten en mijn eigen personages ontmoeten... Op een gegeven moment in de bundel zegt je, haal me hier weg, ik heb een thuis gevonden. Wat bedoel je daarmee? Ik heb een huis gevonden. Uh, <laughs> dat is toch iets dat is anders? Wezenlijk ja. anders. Wezenlijk anders. Nou, dat, dat, ik heb dat uh, geschreven toen ik mijn, uh, ja, eigenlijk mijn eerste eigen uh, appartement in Amsterdam kreeg. Um, en toen, ja, toen heb ik dat geschreven toen ik ergens anders logeerde, want ik schrijf nooit thuis eigenlijk. Um, en dat, ja, dat vond ik wel uh, heel verwarrend, moet ik zeggen. Die, dat, ik heb het altijd gedeeld met andere mensen. En het was eigenlijk altijd in onderhuur, zoals dat in Amsterdam gaat. En nu had ik opeens... Uh, ik weet niet eens of ik dat wel mag zeggen, maar goed. Ik had opeens een officieel eigen appartement. Um, ja, dat vond ik wel, ja, daar raakte ik wel van in de war. Waarom? Dat lijkt me toch heerlijk. Kan je de deur achter jezelf dichttrekken? Is van jou bent onaantastbaar. Nou, ik vind het juist uh, wel, dat ik wel heel erg tastbaar was. Ik vond mezelf heel erg... Uh, ik was vindbaar. En ik had een eigen huis en daar stonden mijn spullen in. Maar tegelijkertijd heb ik altijd... Uh, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben geweest en ik ga terug, denk ik altijd, God, zou het er nog staan? En ik ben altijd heel verbaasd als mijn sleutel in het slot past. Dat heb ik nog steeds. Ik ben inmiddels wel weer... Ik woon nu samen in een heel fijn appartement. Maar ja, dat gaat niet weg. Dat heb ik nog steeds. De logier doet mee met de afwas. S'avonds, als iedereen slaapt... ...vindt de logier een bad gevuld met water. En dan herinnert de logier zich dat vlak voor het eten... ...het halve gezin, moeder, zoontje, in bad is geweest. Vlak achter elkaar, heel snel. Het water is groen als van een schoon zwembad. En de logier heeft het koud. De logier denkt dat het water schoon is. Waarom is het bad nog steeds gevuld? De loge weet niet of het water voor haar is... en ze wil het volle, schone bad niet zomaar laten leeglopen zonder reden. Het water van het bad heeft het volume gemeten van het halve gezin. Wanneer herkende je dat thema in jezelf? Dat dat iets was waar je... Nou ja over wou dichten waar je hele bundels aan zou kunnen wijden zelfs? Nou ja, de eerste bundel van mij heet Waren een Huis. En toen had ik het nog niet zo op mezelf uh, betrokken ook... omdat het heel erg ging over een man, vaak een personage... die in en uit hun huis uh, liepen. En hoewel de titel natuurlijk schreeuwt daarom... had ik het zelf nog niet heel erg door. Um, en toen ging ik verder schrijven en verder schrijven... en kreeg een andere redacteur. En ik, ik ben van poëzie ook altijd heel erg geïrriteerd... Um, uh, vaak, in ieder geval. En toen kwamen we weer al die huizen terug. En toen zei ik tegen mijn redacteur: Nou, nee, dan heb ik het weer. En uh, ik wilde vanaf, maar elke keer als ik iets over, over iets anders ga schrijven, komt dat terug. En toen zei zij: Natuurlijk, nou, um, wees blij. Er zijn schrijvers die niet weten waar ze over moeten schrijven. En jij hebt iets, maar je wilde vanaf. Um, het is zeg maar zoiets wat zo duidelijk voor je voeten ligt, uh, wat je dan zelf niet ziet. En sindsdien dacht ik, oké, okay, dat is ook wel weer zo. Uh, het is kennelijk iets wat, wat bij mij hoort en ik ga me daar niet meer tegen verzetten. En sindsdien um, ben ik daar ook op een ander level over na gaan denken. Omdat, kijk, je hebt logieren, letterlijk in huizen... Maar ik, ik heb ook heel vaak uh, de gedachte um, aan de tijd dat ik... De, de, de onvoorstelbare lange tijd dat wij hier met z'n allen niet zijn. En daarmee uh, wij eigenlijk even logeren hier op aarde. Maar dit is ook allemaal niet van ons. Um, dus ja die gedachte, daar, daar gaat die bundel ook wel heel erg over. En die laag. Dat kan je ook terugzien in de toon van jouw gedichten. Ik zou je toon niet als afstandelijk beschrijven. Er zit, een, er zit een afstand tussen jou en de dingen waar je over schrijft. Maar ze zijn niet afstandelijk. Ja, ik denk dat ik... Uh, dat afstandelijke, dat hoor ik natuurlijk wel uh, vaker. En dat is denk ik meer de, de stijl die ik gebruik. Uh, en ik denk dat ik dat nodig heb omdat het anders heel erg, zeg maar, het, het, ik denk dat de personages en de mensen die erin voorkomen zijn erg dicht bij mij of, of, of leven in mij enorm. Dus om dat te bekijken heb ik afstand nodig. Dus um, en op die manier door, kijk ik denk dat een gedicht af is of mijn, mijn gedicht klaar is als het uh, gedicht mij iets leert wat ik voor het gedicht nog niet wist. Dus wat ik met het schrijven doe, of ook met tekenen... is dat ik uh, heel veel afstand neem. En op de een of manier... nou ja, tijdens het schrijven weet ik niet wat er gebeurt. Maar ik toets het altijd aan, wist ik dit al? Wist ik dat ik dit wist? Als ik dat al wist, dan is het nog niet klaar. Dan laat ik het liggen. Als ik denk van, uh, dit is dit is nieuw. Dit, zo heb ik dit nog niet... Bekeken, dan, dan laat ik het ook liggen, maar dan ga ik er wel aan verder uh, schrijven. Hoe doe je dat precies? Nou, door uh, de vorm. Uh, daarin kan je natuurlijk heel veel doen in techniek. en Dingen naast elkaar zetten en die meer dingen bij elkaar oproepen... waar je van tevoren dacht, ik wist niet dat ze een connectie hadden. Tuurlijk komt alles uit mezelf. Ik vind zelf de theorie altijd heel interessant uh, van... en die is niet van mijzelf. Ik weet nu even niet van wie die is, maar dat de teksten al aanwezig zijn en, alleen nog, en de beelden ook... maar alleen nog een schrijver en kunstenaar nodig hebben om het te maken. Zo voelt het soms wel. Aan de andere kant, ja, ik denk dat, er, dat iedereen leeft met heel veel beelden... en heel veel informatie en heel veel dingen in zijn leven opslaat. En Ik neem dat allemaal mee. Zoals ik ja, Nolens heeft dat zo ooit, ik heb hem geïnterviewd... en het eerste wat hij zei was... Ja, ik, ik zit hier, jij zit hier, maar wij ontmoeten ook elkaars generatie, elkaars ouders, elkaars voorouders. Dat vond ik heel mooi. Ik dacht, ja, dat, dat leeft allemaal mee, die lagen. De logier heeft op het moment dat zij het bad vindt, nog geen volume binnen het gezin. En op dezelfde dag zei een man, wetenschapper van zijn beroep tegen de logier, en hij keek haar daarbij indringend aan. U bestaat uit golven. De minuscule deeltjes waaruit de loge bestaat, bewegen in golven. En deze deeltjes, zei de man, kunnen in theorie tegelijkertijd op verschillende plaatsen in de golven aanwezig zijn. En alleen als de vraag gesteld wordt waar een deeltje zich bevindt, kan de exacte plaats worden bepaald? In elk gedicht probeer je iets te weten te komen. Is er ook dan een soort optelsom? Is er iets waardoor je wat je door het schrijven van die hele bundel nu ontdekt hebt? Um, goh. Nou, dat meestal duurt dat even. Kijk, ik kan per gedicht wel zeggen wat ik ontdekt heb, maar een, een bundel maken is ook echt het. Uh, bijna een soort uh, partituren. Dus je moet verschillende muziekinstrumenten tegelijk lezen. Ik bedoel, ik moet. Ik, ik, ik leef al zes jaar met die gedichten. Dus voor mij zijn ze heel bekend. Maar nu ze in een boek zijn, is het weer heel nieuw. Dus ik moet het ook nog heel vaak lezen. Maar wat ik. Dus ik, ik kan nog niet volledig op je vraag beantwoorden. Maar wat ik alvast wel heb geleerd. Um, is um, dat dit thema van het huis, wat in het eerste boek vrij ja, gewoon heel erg ging over mensen in en uit hun huis. Dat dat nu weer dat ik dat nu weer. Um, ja. Dat zat daar ook al in. Maar dat, ik ben me nu bewuster geworden van uh, mijn eigen bewustzijn van het logeren, dat, dat ik denk dat wij hier loges zijn. En um, zo heb ik de bundel ook ingericht. Um, ja dat is iets waarvan ik niet wist dat ik daar zo uh, onbewust mee bezig was. Ik heb er wel heel veel over gelezen. En kan het allemaal, als ik terugkijk, vind ik het heel logisch. Maar zo expliciet had ik, het, had ik niet gedacht dat ik daarmee bezig was. En hoe heeft dat jouw dichter beïnvloed? Nou, ik denk dat de ruimte, zeg maar, als je het eerst hebt over dat je denkt binnen de ruimte van het huis. En vervolgens maak je een stap verder en, ze, en denk je... wij zijn hier allemaal logeërs, We zijn hier langer niet dan wel. We, we, we eigenen deze aarde toe alsof het van ons is, maar dat is het niet. Wij zijn hier gewoon heel even op bezoek. Um, dus ik denk dat de, de ruimte waarin ik uh, dat ben gaan zien... op een bewuste manier is groter geworden... Ja, dus eerst dacht ik meer binnen het huis en nu denk ik meer binnen, ja, wat zou je kunnen zeggen, de planeet. <lacht> Dat is wel een heel groot gedacht, maar ja, dus ik trek het breder. Dus ik ben qua ruimte erop vooruit gegaan, <lacht> zou je kunnen zeggen. Ik vind het ook zo mooi dat je dus op die gedachten komt... terwijl je hier naar een piratenschip zit te kijken... en de monsters je van alle kanten toelachen. Toe dat juist hier dat soort gedachten dan tevoorschijn mogen komen. Ja, maar ik denk dat wat je hier ziet is iets heel wezenlijks. Het zijn namelijk kinderen die opgroeien. En uh, ik vraag me ook af... Uh, waarom planten wij ons toch allemaal zo voort? Dat, uh, dat is natuurlijk een ontzettend cliché-vraag. Maar wel, het zijn hele wezenlijke zaken... Ontzettend wezenlijk. Ik denk dat, dat in die voorwerpen, in de, zoals een huis of, een, of een, nou ja, zoals hier een tas met Bert en Ernie of een monster op het behang, daar zitten hele wezenlijke ideeën en gevoelens achter. En die worden heel concreet in zo'n kamer, voor mij. De loger is opgegroeid aan de zee. Ze kijkt naar het bad met het frisse, groene water. De loger bestaat uit golven. Ze denkt aan haar eigen huis. Staat met haar huis in haar hoofd in het huis van het gezin. De loger kleedt zich uit en stapt in bad. Het water is afgekoeld. Het water golft door de bewegingen van de loger. De loger bestaat uit golven. De golven van het water en de golven van de logée vermengen zich met elkaar. Ze bevinden zich in de ruimte van het bad. De logée is in golven aanwezig. En zij is ook een golf van het bad. U hoorde dichter Annemieke Gerrest over haar bundel Het volume van een loger. Dat is verschenen bij De Bezige Bij. In gesprek met verslaggever Maarten Westerveen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. We hebben ook een website: vpro.nl/slash nooitmeerslapen. En u kunt ons mede slapen vpro.nl of via Twitter: vpro.nms. Morgen worden we vooraf gegaan door het 20 delen hoorspel Bonita Avenue. Althans, een van de delen van de twintig hoort u morgen naar de gelijknamige roman van Peter Buwalda. En na afloop gaat Wim Brands op bezoek bij wetenschapsfilosoof Rijn Gerritsen, Die heeft een boek geschreven Straffe meningen... waarin hij zijn ongezouten mening geeft over onze criminaliteitsverslaggeving... de misdaadbestrijders, onze misdaadseries en het boevenpak. Want waarom kijken er zoveel mensen naar misdaadseries als Law and Order? En hoe komt het dat misdaadbiografieën zo'n gretige aftrek vinden? Dat dus morgenavond in Nooit meer Slapen. Voor nu wens ik u een hele mooie nacht en morgen een mooie dag. Straks op deze zender omroep Baks met Astrid de Jong. Tot morgen.